Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Syrië wordt al dagen gedemonstreerd tegen het regime van president Assad. Protesten in het land zijn zeldzaam en gevaarlijk. De protesten begonnen zes dagen geleden in het zuiden. Inmiddels gaan op meer plaatsen in het land honderden mensen de straat op. Aanvankelijk was het protest gericht tegen verhoging van de brandstofprijzen. Later ging het ook over de politieke situatie, de positie van politieke gevangenen en corruptie in Syrië. Oekraïne meldt de herovering van een strategisch dorp op de route naar het zuiden. Het dorp ligt volgens ligt in het zuiden van de regio Zaporizja. Er wordt al sinds juni omgevochten. Maar de opmars wordt volgens het Oekraïnse leger vertraagd door de grote hoeveelheid landmijnen die de Russen hebben gelegd. Het leger zegt nu door te willen trekken naar Berdjansk aan de zee van Azov. De Amerikaanse staat Alabama wil een gevangene executeren met stikstof. Ter dood veroordeelden krijgen in de VS doorgaans een dodelijke injectie. De laatste tijd is er geregeld een tekort aan de stoffen die daarvoor worden gebruikt. Alabama is een van de drie staten waar pure stikstof als executiemiddel is toegestaan. De eerste die nu waarschijnlijk het slachtoffer van wordt... is een man die ter dood werd veroordeeld voor een huurmoord. Verwacht wordt dat in de VS nu een discussie losbarst... of een executie met stikstof wel mag... Van de grondwet. In Sri Lanka komt een Nederlands steunpunt voor geadopteerde kinderen die op zoek zijn naar hun biologische ouders. Ook ouders die een kind hebben afgestaan kunnen daar worden geholpen. Bij adopties uit Sri Lanka en andere landen ging jarenlang veel mis, waardoor kinderen lang op zoek zijn naar hun familie. Het steunpunt in Sri Lanka gaat juli volgend jaar open. Dan nog het weer. Vooral in de kustprovincies Buien, later ook in het binnenland. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het Nationaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen reden op de weg te melden op dit moment. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin, zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu.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 To my paradise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 a risky bet, play me like roulette, don't think with your head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 Thomas had net een filmpje van Haarlem, waar uh, op het treinstation is het nog heel druk en het is ook bij de busstation druk. Oké, okay, ze hebben gisteren een, een deel van het Halemstation afgesloten. Hè? Heb je dat gevoerd? Nee. De westelijke uh, buis, zeg maar. Hè, die het dichtst bij, bij ligt zeg maar. ja? In Harlem hebben ze, omdat het te druk was.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 ja. Dat de stromen naar beneden komen. Ja, dat lijkt me ook. Ik woon dus in de Halterstraat. En ik moet je zeggen dat uh, uh, de Halterstraat, ik wil niet zeggen overstroomd werd. Nee. Met die bootjes. Van, van, van, nee, van vanmorgen was er een enorme bui. En stond het behoorlijk allemaal blank. blank ja. stond het stond bijna blank, ja. ja. Ik kan me nog herinneren dat mensen met bootjes aan het varen. Ja, waren. Of, ja, ja, vroeger bij... Vroeger bij uh, bij uh, het uh, uh, uh, uh, uh, uh, gemeenschapshuis he? was dat natuurlijk ja, ook ja, zo. Ja, dat ja, ja. uh, ja, was, was inderdaad met bootjes, ja, dat kon ja, niet Dat, anders, was dat, dat kon niet anders. Ja. Inmiddels komt uh, binnen burgemeester David Molenburg. Welkom uh, David. Uh, mogen David zeggen, neem ik aan, hè? of meneer Molenburg, wat, wat heb je te Meneer niet? de burgemeester. Oh, meneer de burgemeester, misschien is het wel goed aan uh, je. Ja, ja, welkom. Uh, ben uh, is er helemaal klaar voor. Ja, ik, zag, uh, ik zag gisteravond de burgemeester op de televisie en uh, was hij ruim in beeld. Ik heb er een foto van gemaakt en naar hem toegestuurd. Waaronder stond: als je dan toch bezig bent en in de buurt, kom dan even bij ons gezellig een interviewtje doen. Ik Zeker. heb begrepen uh, uh, dat u net uit een overleg komt. Ja, klopt.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 Uh, en dat is leuk om te zien. Nou, ik, zag, ik hoorde ook een uitspraak over van u gisteravond... dat de Zandvoort omarmen uh, de Grand Prix op een enkeling na. Was het, uh, ja. was het daarna? Ja, ja. Um, vorig jaar reed u een beetje op de fiets rond. Uh, en vandaag?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 Gisteravond tamelijk druk. Ja. Maar als het nou vanavond bijvoorbeeld en morgenavond te druk wordt, hoe, hoe doen jullie dat? Hoe, hoe, hoe uh, kun je de Halterstraat afsluiten? Nou kijk, het, wat, het, wat het, uh, we hebben natuurlijk ge, uh, voor meer spreiding gezorgd als het ja, gaat om het goed, aanbod. Ja. En we zien dat dat, werkt, dat werkte gisteren uh, wel... Maar het kan nog beter. Ik bedoel, ik de vond mensen dat... weten het niet te vinden. Ik die... ja, vond dat het op het Gasthuisplein nog, nog wat dat betreft echt te rustig was. Als je kijkt. Uh, um, en tegelijkertijd ja, als de Haltestraat te druk wordt. Dat hebben we in voorgaande jaren ook. Gaan... Ja. ja dan sluiten we hem op een gegeven moment gewoon af. Ja maar goed. Uh, Samperters weten natuurlijk wel via de. Via ja, de Koningsstraat. Ja, nee, dat, nou ja. ik neem van mij aan dat als het moet dan gebeurt het gewoon. Ja dat begrijp ik ja. uh, Ik ja. was na de Kennel met uh, niet nader te noemen presentator ja. van dit programma. Ook even in Amsterdam. En daar hebben we geleerd hoe dat moet. Ja, <laughs> ja je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 Spannend om uh, zijn debuut te maken in de Formule 1-wagen op Zandvoort. Een van de moeilijke, moeilijke banen in, het, uh, in, in, in, in de hele reeks. En uh, ja hij moet het maar waarmaken. Ik bedoel, uh, ja, het is toch wel zonde dat uh, Ricciardo dan gelijk uh, in races ja, naar zijn comeback. Uh, heel jammer inderdaad. Heel jammer. Zeker omdat, omdat hij heel uh, uh, uh, geliefd is in, in Nederland. Ja. Natuurlijk als ex-coureur uh, uh, ook bij, bij Red Bull natuurlijk. Maar... Dat uh, is, ja, die... is wel een mooie kans. Ja, weet, je, weet jij iets van die lime of niet? los? Nou, ik weet dat hij het in de Formule 2 echt uh, onwijs goed doet. Goed, goed gedaan. hè ja. En met kop en schouders de bovenuit steekt. Ja, dus... Maar hij, heeft, uh, hij maakt zijn eerste meters nu denk ik. Ja. En, oh, maar hij doet uh, nog heel voorzichtig hoor. Ja hij doet heel voorzichtig, dat zie ik ook. En hij, hij kent eigenlijk de auto alleen maar van, van, van, van de sim, hè? van, van, van, de, van de, ja, het apparaat. Ja, ja. En, uh,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 Oh nee, hij gaat nu eens z'n ronde. Nee, ze beginnen nu aan, nu aan de rondom. Rondom. Ja, ik zie het, ja, ja, ja, ja. Nou, als hij snel is, dan kan hij misschien uh, de snelste tijd zetten. Dan moet hij snelle ja, foto ben maken. Ben je echt benieuwd wat hij gaat doen? <laughs> ja, ik ook, ja, ik ook. Dat is uh, interessant, interessant. Nou, we gaan nog een plaatje draaien. En dan komen we straks wel even terug uh, hoe het er op de banen toe gaat. En we uh, horen straks ook uh, Leon van Es, uh, die uh, bij de, bij de reddingsbrigade staat. Dus even een plaatje weer. Ik Sunset In every place In every face yeah. Yeah. Tell me do you see her? Yeah. She's living her life uh. Even if she acts like she don't want the love She acts surprised, oh, oh, I know what she needs, oh, she just want the fame, I know what she thinks, oh, give a little taste, running back to me, oh, put it in the face, pray all to people, oh, every night, every night, she prays to the sky, flashing lights, it's all she ever wants to it, begging taking on her knees, if I know that you see me. Time's gone by. Spend my whole life running from your flashing lights. Dad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 mainstream she's popular. Never be free she's Money on top of me, money on top of her. me, funny on top of her. me you know I'm popular. Yo, shawty fuck you know I'm Money on me, money on top of her. Money on me, you know me, you know he me, money on top of her. He was me you know I'm me, me you know I'm popular. Ain't getting and it. I'm getting can I'm keeping it. Money on top of me, money on top of her Tell fuck on me cause you know I'm popular Popular, bond to be popular She ain't that 20 mil but she running up She can never be broke cause she popular Tell Turn what came off for the followers Faggin' <laughs> underneath to be popular That's a dream to be popular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 En dat betekent dat wij uh, met beide posten aanwezig zijn Ervoor uh, zorgen dat we als er wat is uh, snel kunnen, kunnen instappen. Uh, en wat we hier op de Noordboulevard ook doen is dat we nou ja, de vele bezoekers uh, ook aanbieden om uh, voor hun kleinste en jongste kids een, uh, een 06-polsbandje mee te nemen. Het is natuurlijk overal ontzettend druk en dus de kans op uh, zoeken raken is wat groter. En dus op die manier dragen wij ook een klein uh, steentje bij aan, uh, aan de vreugde hier. Ja, en op hetzelfde moment zijn jullie dan ook nog heerlijk aan het trainen. Want ik zie bootjes ik zag jullie vanmorgen iets samen doen met de reddingsmaatschappij. Uh, ja. dat, dat, gebeurt, dat is dan wel lekker op de data. Nou ja, ja hè, wat ik al zei, hè, en, en, bijvoorbeeld ook gisteren was het best lekker weer. Maar ja, we zien gewoon iets minder standpubliek. Uh, uh, we hebben wel extra opgeschaald. Hè. Wat ik al zei, we willen als er wat is, al snel kunnen schakelen.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 Ja, hartstikke mooi, dankjewel. Goed uh, Leon, hartelijk bedankt voor je, voor je bijdrage, okay. een leuke bijdrage. Hoi, hoi, hoi. Uh, even uh, voordat we naar de muziekje gaan, even een uh, kort, uh, uh, bericht. Ga de koopjes, ja. kort bericht over, uh, over het circuit. We zien de wagen van Kevin Magnussen weggetild worden. En hij is er afgegaan, dus een rode vlag op dit moment. Uh, we verstappen even wel de snelste tijd. Maar die ging maar er ook is, even uh, af, he? Ja, die ging er ook even af. Ja, die hield er net aan uh, hield die er nog door het gras heen. Maar uh, uh, ja, Magnussen is er uitgegaan in de uh, bocht. En dat is, dat is toch wel heel duidelijk. Dus in het begin van de Hunzerucht echt de moeilijkste de aanloop, bocht op dit moment. Aanloopstuk. Er zijn er al een paar uitgegaan. Dus uh, we gaan een muziekje draaien en dan maar komen we zo weer... De ja, tijd loopt gewoon door, hè? Tijd loopt, uh, tijd loopt door, ja. Dat is bij de, bij de, bij de vrije training, dat klopt, ja. Op Z FM you lookin' like my type But tell me can you hit it right? Cause if I let you in tonight, you better put a da dada down, dada -da down. Now we do it all the talk. I ain't playin' anymore. You hear me when I said before?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 Get it on light, give me mad love Don't be too nice, better mad up Now don't let me down, da da down. If I back up, can you handle? Get it on light, give me mad love Don't be too nice, better mad up Now don't let me down, da da down. Goed, um, Thomas, wie waren dat? Zeg het eens. Ah, het is, was maar één, hoor. Het was <laughs> maar één, man. Nee, waren er twee. Je moet ze alle twee noemen. Ah, dit is alleen Mabel. Oh, het is alleen Mabel. Alleen Mabel. Alleen Mabel, heel alleen goed. Mabel. Heel goed, dankjewel. Nou, we gaan even een kleine update geven over wat er allemaal op circuit gebeurt. Inmiddels rijden de wagens weer. We waren <laughs> net... Uh, toen we eruit gingen, uh, was uh, het code rood. Maar inmiddels rijden ze weer. En volgens Thomas rijden ze nu op intermedius, Dus tussen. Uh, ja, kijk maar we zien nu hemel te voorbij komen. Ja, we zien hemel te voorbij komen. Uit de Adi Luijendijk, bocht Utrecht en top. En hij maakt een tijd van. Nou ja, o, dat is. Dat helemaal niks een beetje, voor natuurlijk. Met sexy. 1,33. Dat is gewoon zes seconden achter uh, gestappen. Dus uh, Ja.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 ja, net ging dus Kevin Magnus hey, is van de baan af. Oh. En heeft zijn wagen natuurlijk beschadigd. En uh, ja, over een paar uurtjes is de, hard de kwalificatie. Dus het is hard werken voor de boys <laughs> van Haas. He, je moet, ze moet, als een Haas moeten Als het een haas doen. moeten ja. ze het gaan doen. Ik zie net dat Verstappen stappen ook een klein beetje aan het uh, is. Glibberen en glijden. En um, inmiddels uh, zie ik ook weer een trein aankomen op mijn uh, beeldje. Okay, Die ja. gaat weer uh, helemaal. Uh,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 Dus als je wat wil zien uh, met meerdere beelden, ja. kijk dan gewoon op uh, Sansforo. Uh, ja, je kan natuurlijk ook kijken op uh, ZFM gewoon zfm lifenl live.nl, want daar staan ook allerlei beelden op en, uh, uh, die ook te zien zijn door uh, Albert gemaakt. Uh, we zagen net even Charles. Uh, nee, Science, uh, nee, dit is Leclerc. Uh, Leclerc, dat zagen we even recht doorgaan.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 We uh, zien Lambiazen, de, de technicus van, uh, van Maxime uh, Drugschrijven. Old Meredith Koppel heb ik daarover gehoord. Old koppel, ja inderdaad. <laughs> ja. Maar ja, het is wel heel leuk om die gasten onderling uh, te ja, horen communiceren. Het, hè? Het, het leuke was dat gisteren uh, Christian Horner op het podium kwam in, ja. in de arena. Nou, dan uh -huh. heb je een podium van uh, 30.000 man. En dan riep hij dat ook nog eens keer. Zei, ja, ja. Die twee die, uh, kennen elkaar zo goed. Ja, leuk. Dat ze ook, ook wel zeuren tegen elkaar. En daarom is ja. het ook een old married couple. Ja, en volgens mij doen ze er een beetje om hoor. Af en toe. Denk ja, niet? Denk, dat denk ja. ik ook als je hem ja. toch uh, hoort roepen: van uh, Max, doe maar rustig aan. Ja. Want uh, je ligt zoveel voor dat Max zegt: van ja, ik wil toch binnenkomen. Ja, voor een uh, set nieuwe ja landen. Ja, dat soort dingen. Ja, ja, dat en zijn, dan zegt hij: nou, doe maar niet. Ja, dat zijn leuke ja. dingen natuurlijk. Hè. Ze laten niet eens alles horen. Hè. Nee, nee, nee, nee, nee. Ook die radio. Maar ja, ja, ik vind het verbazend.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 Ik kom er gezellig bij zitten. Ben nou jullie, mogen het ook, jullie mogen het ook om uh, 12 uur overnemen hoor. Nee, wij maken het wel. Maar uh, nou, ze, oh, zijn hier, okay, ze zijn in, zie, in ieder geval niet te laat. Ik vond er een Johan die nog in de, de grindbak uh, daar. Ja, die komt niet meer weg. En gewoon, die, die komt die, daar niet meer uit. Nee, Dat is uh, Guangzhou. Oh, onze Chinees. Nou ja, die. Uh, die uh, oh, raar stukje. Ze hebben toch ja. voor de kombocht? Oh, ja.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 Zonnige Griekenland, duizend sterren, en Griekse wijn. Jij zij komt als met mij, de zit de hele nacht. De boezoekie spelen,